Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. CDA, VVD en GroenLinks willen dat het in heel Nederland mogelijk wordt... om wapens ongestraft in te leveren bij de politie. Ze hebben aan minister Grapperhaus gevraagd om te onderzoeken of dat kan. Aanleiding voor dit plan is de inzameling van wapens in Rotterdam... die een succes was. In de stad zijn de afgelopen tijd honderden wapens bij de politie ingeleverd... waaronder 279 vuurwapens en 650 kilo munitie... Volgens CDA-kamerlid Van Dam is de Nederlandse wapenwetgeving heel streng... maar zijn er toch veel wapens in omloop. HEMA en Albert Heijn gaan samenwerken. In twee steden komen ergens dit jaar gezamenlijke winkels van AH en HEMA. Hebben de bedrijven bekendgemaakt. Waar is nog niet bekend. De samenwerking is een test en wordt bij succes verder uitgebreid. Volgens de woordvoerder zullen de winkels natuurlijk de HEMA, rookworsten en tompoes... Hierbij open ik deze commissievergadering... ...en heet ik iedereen van harte welkom. Raadsleden, wethouders, mensen op de tribune, luisteraars thuis. Wij gaan beginnen met een uh, mededeling. Ons bereikte namelijk het uh, droevenbericht... ...dat eind vorige week is overleden, de heer Ide Aukema... ...op de leeftijd van 91 jaar... De heer Aukkma was lid van de Zandvoortse gemeenteraad van 1970 tot en met 1990. Voor de PvdA van 1972 tot en met 82 en van 1986 tot en met 1990 was hij tevens wethouder met onder andere kunst en cultuur, onderwijs en financiën in zijn portefeuille. In zijn lange periode als lid van het gemeentebestuur... maar evenzeer daarvoor en daarna... heeft de heer Aukema zich een Zandvoort in hart en nieren getoond. Een kundig en toegewijd bestuurder... die zeer veel heeft betekend voor het onderwijs... en voor het culturele leven in Zandvoort. Hij heeft bij zijn afscheid de legpenning van de gemeente Zandvoort gekregen... met de vermeldingen standvastig, voortvarend en doortastend. Wij wensen zijn naasten alle sterkte toe om dit verlies te verwerken... Ik vraag hierbij om één minuut stilte, waarbij ik iedereen ook wil vragen om even te gaan staan. Dank u wel. Dan is de volgende vraag aan de leden van de raad. Heeft er iemand een mededeling over belangen en betrokkenheid? Ik kijk even rond. Niemand. Dan uh, is het zo dat we vandaag een, een test gaan houden met uh, het invoeren van eventuele spreektijden... Uh, we zijn uitgegaan van een uh, uh, vergadering die uh, twee uur duurt. Daarbij uh, heeft dan het college een spreektijd van 30 minuten. De raad heeft per fractie een spreektijd van 10 minuten. En voor diversen, zoals uh, insprekers en interrupties, is ook 10 minuten gereserveerd. Uh, we gaan het nog niet streng handhaven. We willen gewoon inventariseren. Uh, dat is de eerste vergadering dat het plaatsvindt. Na afloop zullen we dan ook even melden hoe iedereen gescoord heeft. En het college. En het college. Heel goed. ja. Dan gaan we naar agendapunt 2: het vaststellen van de agenda. Gaat de commissie akkoord met de agenda? Ik zie dat dat het geval is. Agendapunt 2a: er heeft zich een inspreker gemeld. ...over het onderwerp duidelijkheid parkeerregime en handhaving parkeerbeleid in woonwijken, waaronder de admirale buurt. Uh, en dat is de heer uh, J. van den Oever. Mag ik de heer J. van den Oever vragen om inderdaad daar plaats te nemen... ...en dan de microfoon te gebruiken en dan krijgt u uh, drie minuten om in te spreken. Nou, als er nog één minuut over is, meld ik dat even. Uh, geachte leden van de Raadscommissie, na vele pogingen langs verschillende kanalen om een gehoor-CQ-oplossing te vinden voor het probleem... zijn wij blij dat wij hier nu de mogelijkheid krijgen om een lang slepende kwestie onder uw aandacht te brengen. Het probleem omvat de uitvoering, naleving en handhaving in zaken het parkeerregime in onze wijk, de Admiralenbuurt... maar is zeker ook van toepassing in de andere wijken waar een parkeerbeleid van kracht is. Wij zijn als buurt heel erg blij met het systeem... wat onze mogelijkheid zou moeten geven om onze auto's in de wijk kwijt te kunnen. Wij betalen daarvoor. Zeker in een wijk als de onze die pal achterstand in Boulevard ligt... en druk bezocht wordt door toeristen. Echter worden wij al jaren geconfronteerd met een aantal omstandigheden... die ons niet de voldoening geven waarvoor dit vergunningssysteem is opgezet. Ik zal proberen uit te leggen waar de problemen zich voordoen. De bebording. We zijn bewoners van een barplaats. Dat houdt onder andere in dat verschillende nationaliteiten ons dorp bezoeken. Echter visueel is het voor de meeste toeristen niet duidelijk... dat zij zich bevinden in een wijk waar parkeren alleen voor de vergunninghouders is voorbestemd. Aan het begin van de wijk staat hij wel aangegeven, maar in het Nederlands. Komend in de straat in de onderhavige wijk... er hangen bordjes op het Madure Damformaat, formaat waarop enkel een kleine P staat. Wij allemaal weten uit ervaring dat een P internationaal staat voor parkeren. Dus wat doet de veelal buitenlandse automobilist? Zet meneer neer die auto. Ook gebeurt het regelmatig dat de bewoners die in de wijk woonruimte verhuren... hun gast een bezoekerspas geven en die zelf of door hun gast... na de verstreken toegestaande tijd laten doordraaien... Zo komt het voor dat parkeerplekken enkele dagen tot soms wel een week in beslag worden genomen. Hierbij wil ik absoluut niet onverlet laten dat ook sommige buurtbewoners deze manier hanteren bij hun elders wonende kinderen omdat het zo gemakkelijk parkeren is. Ook verbazen wij ons over het feit dat het terwijl een parkeerregime is voor 24 uur per dag en niet voor 24 uur handhaving is. Wij begrijpen uiteraard dat dit een kostenaspect zal zijn. Maar ook door deze manier van controleren zijn er vaak tijdens de nacht geen plekken vrij voor de bedoelde doelgroep... omdat toeristen wel of niet in hun camper deze plekken in gebruik houden. Dit geeft dan echter wel problemen voor de bewoner die s'avonds of in de nacht thuis komt. Heel verwarrend in onze wijk is dat meteen om de hoek een systeem met parkeermeters van kracht is. Dat impliceert voor sommige toeristen, dat, voor sommige toeristen dat zij vanwege de onduidelijkheid een kaartje kopen bij de automaat en dan in de straat waar vergunning parkeren geld hun auto zetten. Als wij ervan uitgaan dat een aantal van deze bovengenoemde tekortkomingen ondervonden worden door de onwetende automobilist, want ook die zijn er, is het natuurlijk niet gasvriendelijk dat deze toerist bij terugkomst een bon onder zijn ruitenwissel vindt ook waren velen van ons verbaasd dat er onlangs op de camperplaats op de boulevard borden werden geplaatst om de bezoekers daar te attenderen op de geldende regels. Dit waar wij toch al een aantal keren de suggestie hebben gedaan om ook in onze wijk anderstalige borden te plaatsen om problemen zoals hierboven vermeld te voorkomen. Geachte commissieleden, wij spreken de hoop uit dat er naar deze uitleg nu al een reactie van uw kant mag komen en dat u desnoods samen met ons tot een adequate oplossing wil komen en dan wel graag voor het nieuwe seizoen begint. Dank u. Hartelijk dank, heer Van de Oever. En ook uitstekend binnen de tijd. Zijn er raadsleden met vragen voor de heer Van de Oever? Mevrouw Van der Veld. Meneer Van de Oever. Um, ik woon eigenlijk pal achter u. Achter uw wijk. En ik weet, ik weet de problemen daar. Ik weet ook de problematiek in onze wijk. Um, bent u op de hoogte van het feit dat deze raad uh, ...vorig jaar een besluit heeft genomen om de uitkomst van het rapport van de Rekenkamer te gaan volgen. En dat betekent dat er dus overal betaald parkeren zal worden. Bent u daarvan op de hoogte? Ik ben op de hoogte van een, een nieuw parkeerbeleid wat ingevoerd zal worden, onder andere. Maar dat wordt ons een aantal jaren gezegd en wat ik nu probeer op te sommen is iets wat al jaren speelt. En er verandert gewoon niks. Het parkeerbeleid verandert niet, maar onze problemen worden ook steeds groter. Ja, en vooral vanwege de onduidelijkheid, omdat belanghebbende parkeren voor de, de buitenlandse toerist gewoon onbetekenend is. Die, die kent dat niet. Nou, ik, heb, ik kan een suggestie doen als ik even nog inhaken op uw vraag. Um, um, in het buitenland is het, zijn er zelfs plaatsen die het zo doen: als een buitenlander parkeert in een wijk waar het niet is toegestaan, dan wordt er heel klantvriendelijk een bonnetje uitgedraaid, onze ruitenwisser. Deze keer staat u fout, we doen niks, hou de volgende keer rekening mee. Dus al een heel een stuk vriendelijker naar de gast toe. Naar de klant, naar de, naar, de, naar de toeristen toe op dat moment, laten we me eerlijk mee. zijn. Ja? Ja. Andere buitenlanders, of uh, andere, andere, mensen van buiten in ieder geval, die zien er bonnetjes zitten en die gaan er ook twee keer nadenken. Dus het is wel erg preventief al. Iets om over na te denken. Zeker iets om na te denken. Dank u wel. Oké. Okay. Prima, dank u wel. Zijn er nog meer raadsleden die aanvullende vragen hebben voor de heer Van de Oever? Ik zie dat dat niet het geval is. Wil wellicht uh, wethouder Berendse hierop een reactie geven? Dat wilde heer Berendse wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil daar wel op reageren. Uh, zoals uh, de raad uh, weet, uh, en dat staat ook in het raadsprogramma... Uh, is het voornemen om zeg maar, het hele parkeergebeuren en dan praten we niet alleen over de wijk van meneer Van de Oever... maar dan praten we over heel Zandvoort om dat op de schop te zetten. Daar zijn we... Op dit moment is daar een werkgroep... die is daar, uh, dat aan het inventariseren. Maar dan kijken we niet alleen naar het parkeren... maar dan proberen we ook te kijken naar... zeg maar. Um, allereerst zeg maar over, een visie even te maken over van hoe, dat, hoe het verkeer er nou precies uitziet. Van waar dat nu natuurlijk nu naartoe gaat en waar dat naartoe moet. En daar waar te kijken van waar we de meest ideale parkeeroplossingen kunnen uh, voorzien. En dat doen we naar aanleiding van, meneer van mevrouw Van der Veld. Die zei het al van uh, er is een rekenkamerrapport die die uh, wat, uh, wat ons betreft in ieder geval daarin uh, leidend is. Uh, daar zijn we op dit moment zijn we daar druk mee bezig. Ik ben geen voorstander van zeg maar, een ad hoc beleid waarbij we nu weer opnieuw, uh, want dat is volgens mij de fout die in het verleden ook is gemaakt, per wijk kijken van hoe we dat nu op gaan lossen. Dus het spijt me zeer meneer Van der Hoeven, maar u zult nog even geduld moeten hebben. Ik, ik hoop dat we zeg maar, voor de vakantie in ieder geval nog met een plan van aanpak kunnen komen. Uh, waarin de, we de raad meenemen van uh, wat de opzet gaat, uh, gaat worden. Dat zal dan hopelijk in de rest van uh, dit jaar zal dat, uh, verder uitgewerkt worden. En ik hoop dat we uh, vanaf, tenminste dat is de eis die ik uh, binnen het ambtenarenkorps heb gesteld. Dat we per 1 januari 2020 beginnen met het uitrollen van het nieuwe parkeerbeleid. En dan hoop ik dat we voor uh, de zomer van volgend jaar in ieder geval... Een groot gedeelte van uw probleem hebben opgelost. Mag ik nog even reageren, meneer Birensen erop? Ja, maar dat mag. Daar ga ik eigenlijk niet over. Ja, ja. ah, oké. Okay. Ja. Voorzitter, is het Elf goed dat u dat. Voor okay. uh, mij mag dat ook, heer Van okay. de Hoeven. Reageert u nog even. Kijk, ik, twee jaar geleden heb ik hetzelfde onderwerp aangekaart bij uh, toen de, de toenmalige wethouder Demmers. En toen was het een heel goed idee van die, van die borden in buitenlandse talen neer te zetten is er dan zo vermoeid moeite om zo'n bord op te hangen in zo'n wijk... alleen om voor, voor deze periode, zolang het duurt, de perdeerdruk uh, lichter te maken? Wat als, als, als wat dus nu blijkt, er hangt een bord op de boulevard voor de campus... dat wordt meteen opgehangen, maar wij die al jaren vragen... om een beording wat voor buitenlanders makkelijk maakt... waarvoor kan het niet gerealiseerd worden? Nou, dat kan, dat kan natuurlijk wel, alleen dat vraagt u voor uw wijk... en dat vragen nog een aantal anderen voor hun wijk... En op een gegeven moment dan ben ik toch weer bezig om het per wijk weer allemaal op een aantal aan te pakken. Dus ik ben daar niet direct een voorstander van. Uh, maar, als, maar daar gaat dan de raad ook over. Als, kijk, als de raad dat wil en zegt van uh, pak het dan nu nog maar incidenteel op. En maak maar die extra kosten. Maar dan kom ik wel bij de raad terug van geef u mij maar extra budget om dat te regelen. Dan ben ik daar best toe bereid. Ik bedoel, maar wat dat betreft voer ik alleen maar uit wat de raad wil. Uh, alleen, nogmaals, ik ben daar geen voorstander van. Want dan ga ik weer ad hoc ga ik reageren op, zeg maar op bepaalde eh, wijken die vragen om een oplossing... en dan weet ik nu al, dat kan ik u nu al voorspellen... dat er zeg maar, dan straks een aantal andere wijken met hetzelfde verzoek komen... en dan ben ik weer bezig, zeg maar, op een manier zoals ik eigenlijk niet bezig wil zijn. Nou, dan blijf ik hopen dat de raad positief hierachter staat. Achter Dank u. Dank u wel, wethouder. Dank u wel, heer Van der Oever, voor uw inspraak. Wij gaan naar agenda punt 3. Dat zijn mededelingen van het college... Uh, wethouder Bluis zal een mededeling doen over het bedrijventerrein Nieuw-Noord. Hiermee vervalt dit punt uit het besloten gedeelte aan het eind van de vergadering. Dit punt is naar voren gehaald in uh, dit punt 3. Het woord is aan de heer Bluis. Ja, dank u wel. Um, naar aanleiding van vragen van, uh, van, van minimaal één raadslid... Uh, was er een verzoek gedaan om um, kort in gesprek te gaan... over de ontwikkelingen uh, op de op het bedrijventerrein Nieuw-Noord. Uh, dat was op het moment dat ik al dacht van ik heb de raad geïnformeerd... want op 1 februari heeft u een vertrouwelijke mededeling gekregen... over de stand van zaken. Maar ik weet niet of iedereen die heeft gezien. Mede naar aanleiding van het verzoek... Uh, hebben wij ook vervolgens afgelopen vrijdag een brief verzonden... naar, uh, naar alle vastgoedeigenaren in de Curry-Driehoek... Om, om daar toe te lichten... Dat, dat we op dit moment in gesprek zijn. Dat we een discussie hebben over hoe we de integrale aanpak tot een succes moeten krijgen. Dat we aan de gang gaan met een objectieve waardebepaling van, met name, het Coredex-gedeelte. Zodat we met elkaar kunnen bekijken of er wel of geen haalbare business-casus is te maken voor de integrale ontwikkelingen. In die brief staat ook dat de onderhandelingen moeizaam verlopen, met, met, met, met name met de Kei. En dat is dus ook naar buiten gebracht, zodat er niet meer vanuit geheimhouding hoeft te worden geopereerd op waar we nu staan in dat verhaal. Dat zegt niets over de onderhandelingen die we gaan voeren, want op het moment dat het taxatierapport er is, zullen wij weer met de Raad in gesprek gaan over hoe we hier strategisch verder mee om te gaan om te kijken of er wel of niet een haalbare business casus te maken is voor dit project. Dat is ook medegedeeld aan de pandeigenaar. Daar is in de brief, die is nu ook bij de stukken gevoegd... kunt u ook lezen dat we daarna streven eind februari die taxatie binnen te hebben. Op het moment dat er nog eerder ontwikkelingen zijn die we kunnen melden, dan zullen we dat doen. Afhankelijk van, de, van wat er te melden is, gaat het in de openbaarheid... ...of eventueel in vertrouwelijkheid of zelfs in ondergeheimhouding... ...naar het ook om onderhandelingspositie gaat. Dat wil ik mededelen. Dank u wel, wethouder Bluis. Dit was een mededeling en dus is dat niet echt een punt voor discussie met de raad... ...waarmee ik dat ook tevens agenda punt drie wil afsluiten... ...en overgaan naar agendapunt 4. Dat uh, gaat over de nieuwbouw van de post Zuid Reddingsbrigade. Een kleine in inleiding is hier uh, op zijn plek. De huidige reddingspost Zuid van de Zandvoortse Reddingsbrigade voldoet niet meer aan de huidige eisen van een veilige arbovriendelijke reddingspost. Nieuwbouw is noodzakelijk. Er is een ontwerp gemaakt door een architectenbureau. Het ontwerp is doorgerekend. En het blijkt dat de geraamde kosten hoger uitvallen dan in een eerder stadium is aangenomen. De raad is in september 2017 geïnformeerd over het door het college vastgestelde programma van eisen. En de daarbij behorende globale kostenraming. In maart 2018 is er een mededeling aan de raad geweest over de stand van zaken. Voordat ik het woord geef aan de leden van de raad... Uh... Krijgen eerst insprekers het woord. Zijn er op dit agendapunt insprekers in de zaal? Die zijn er niet. Waarbij ik wil beginnen met het woord te geven aan de leden van de raad. In willekeurige volgorde de heer Van Tichelen. Dank u wel uh, voorzitter. Mijn uh, stopwatch uh, loopt. Uh, de, de uitleg die in het stuk staat, die is best wel helder ter verklaring van de, de, de extra kosten. Het ontwerp ziet er mooi uit en we zijn er blij mee dat er ook rekening wordt gehouden met de, de omwoningen. Met de, met de plaatsing van, van de nieuwbouw. Op zich kunnen wij ons erin vinden, alleen zit er één puntje bij dat ons ja, toch weer stoort. Het gaat maar om 40.000 euro, maar van gas los, warmteput, ja... Dat is natuurlijk iets waar wij anders over denken. Uh, dat is al bekend, dat hoef ik niet te herhalen eigenlijk. Uh, wat wat minder bekend is van, goh, waarom denken wij daar nou anders over? Hè? Op grond van welke feiten kan het nou zo zijn dat ogenschijnlijk intelligente mensen tegengestelde meningen hebben? Dat is al best wel raar. Nou, voorzitter, dat komt gewoon, wij zijn anders geïnformeerd, om het vriendelijk te zeggen. Uh, voor deze ene keer zou ik graag een, een aantal seconden willen besteden aan het opnoemen van enkele feiten... op grond waarvan wij die andere mening hebben, als met u goed vinden. Meneer Vertiegelen, heel, heel erg kort, want u, u dwaalt een beetje af van het agendapunt. Uh, ik geef u een paar seconden de tijd. Ja. Dank u wel. Punt 1. <lacht> er is geen correlatie tussen CO2 en temperatuur in de geologische geschiedenis van deze planeet. Niet... Er is geen opwarming sinds 1998 volgens de satellietmetingen. En afkoeling in recordtempo sinds februari 2016. Wilt u afronden, heer Van Tichelen? En bij het agendapunt blijven, alstublieft. Nog één punt. De menselijke bijdrage aan het CO2-gehalte van deze van onze planeet is nauwelijks meetbaar. Zo klein. Het maakt niks uit. We kunnen ons vinden. In deze, in, dit, uh, in deze nieuwbouw, uh, met enige tegenzin, gaan we ermee akkoord. Dank u wel. Dank u wel, heer Van uh, Ik zal het rijtje maar afgaan. Ik uh, begin bij D66, de heer De Graaf. Voorzitter, dank u wel. Um, wij zijn min of meer wel een beetje geschrokken van de verdubbeling van de investering voor de uh, Zandvoorts Begrijp dat er um, uh, een duurzaamheid uh, aan uh, ten grondslag ligt van uh, inderdaad 40.000 gulden uh, euro. Ik ben oud dat worden. Uh, wij vinden dat een heel goed punt. Laat ik dat uh, onderschrijven. Maar toch blijft dit voor D66 een bespreekpunt, ondanks de vragen die wij gesteld hebben separaat aan de wethouder. Er zijn stukken, er is een begroting en wij worden met uh, genoegen uitgenodigd op de kamer van de heer Berendsen... om de begroting te bestuderen, maar wij vragen ons af waarom is dat niet bij de geheime stukken geplaatst. Dus dat wil ik u eigenlijk verzoeken, zodat wij een gedegen oordeel kunnen vellen over de, uw aanvraag voor een verdubbeling van het budget. Dank u wel. Dank u wel, heer De Graaf. Um, oh. Ik zie nog een interruptie of een aanvullende vraag van de heer Kramer. Meneer Graaf, kunt u aangeven om wat voor begroting u heeft gevraagd? Dat is misschien wel handig. De wethouder heeft aangegeven dat hij kan verklaren waar de 1,2 miljoen op uh, gebaseerd is. En die begroting die is geheim. Die is niet geplaatst bij de, bij de stukken onder geheimhouding. Die zouden we mogen inzien op de kamer van de heer Berense. En ik vraag me af waarom die niet gewoon bij de geheime stukken is geplaatst. Dat kostenoverzicht wat geheim, bij de geheimhoudingstukken... dat was niet voldoende voor u? Nee. Dank u wel, heer De Graaf. Dan gaan we verder met uh, de input van de VVD. Wie mag ik het woord geven? De heer Hendricks. Ja, dank gang. u, voorzitter. In 2015 inmiddels bracht onze fractie een, een werkbezoek... aan de post-zuid van de reddingsbrigade. En eigenlijk uh, schrokken wij een beetje van de staat van het onderhoud daar. Dat was echt... Uh... Nou ja, de directe aanleiding voor dit stuk. En dat was voor ons toen in 2015 voor mijn fractiegenoot heer Kramer aanleiding om daar een motie over in te dienen. Om een, uh... ik zie een andere heer Kramer nou glunderen uit. Nee, in 2015 zat hij ook een heer Kramer, uh, die... ook in deze raad, die ook hele verstandige voorstellen deed voorzitter. Om niks uh, tekort te doen aan de voorstellen van een andere heer Kramer. Um... Maar een van zijn voorstellen was inderdaad om die uh, post uit van de reddingsbrigade op te waarderen. En we zijn... Blij dat dat nou met dit plan eindelijk uh, gebeurt. Ja, dat het kost geld. En voorzitter... Um... Het kost geld, maar het is ook een belangrijke zaak voor Zandvoort. Dat op ons strand, waar onze Zandvoortse inwoners en onze gasten uh, veilig kunnen zwemmen... is het belangrijk dat wij de vrijwilligers van de reddingsbrigade uh, in staat stellen om hun vrijwilligerswerk uh, te doen. Dus in die zin kijken wij zeker niet negatief tegenover de kosten. En kijken wij ook niet negatief tegenover deze extra kosten... We hebben inderdaad ook net zoals wat de fractie van D66 aangaf, ook gevraagd bij de wethouder om een nader onderbouwing van deze kosten te zien. Uh, dat is een kostenonderbouwing op, uh, op hoofdlijnen. En we zouden graag inderdaad ook de gedetailleerdere kostenramen die we inderdaad ook bij de uh, wethouder zelf hebben gezien, zouden we ook graag bij de stukken uh, geplaatst willen zien. Uh, en dan gaat het met name om de kosten, adviseurs- en Vtu-kosten, namelijk kosten voor uh, eigenlijk ambtelijke uren die daarin zitten. Terwijl een Zandvoort traditie niet was om dat soort dingen toe te rekenen aan de individuele projecten. Maar gewoon uit de lopende, uh, lopende personeelsbestanden uh, te kunnen uh, vervullen. Dus daar hebben we wel vragen over in hoeverre dat nou een hoofdmoot is van die extra zes ton. Ja en voorzitter, inderdaad ook uh, wat de PVV-fractie aangeeft. Uh, 40.000 euro voor uh, duurzaamheidsmaatregelen. Uh, uh, dan nou, kun je op zich discussiëren over de wenselijkheid daarvan of niet. Uh, daar zit de PVV wat anders in dan bijvoorbeeld andere partijen hier. Um, maar wat wel een argument zou kunnen zijn is dat die duurzaamheidsmaatregelen niet per se bij dit project horen we zijn bezig met een duurzaamheidsfonds op te richten zouden die 40.000 euro daar niet uit betaald moeten worden dus dat we uiteindelijk als dat duurzaamheidsfonds bestaat als we duurzaamheidsgeld hebben dat we dan een verevening toe zullen passen waardoor dat duurzaamheidsgeld um, ja, niet ten laste hoeft te gaan van de kosten van de reningsbrigade. en daar wou ik het uh, bij laten in de eerste termijn voorzitter Dank u wel, heer Hendricks. Dan gaan wij uh, verder met mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Um, zoals de, onze, de voorgangers en mijn collega's al uh, hiervoor hebben aangegeven... Uh, uh, is er al in deze raad regelmatig uh, iets gezegd over deze post. Um, als het om de Partij van de Arbeid gaat, dan ondersteunen we het, het, het, het feit dat er... Sprake is van een noodzakelijke vervanging, dat is helder. Er is al eerder besluitvorming over de, genomen... en uh, in die zin uh, zijn we wat dat betreft ook positief tegenover dit voorstel. Als het, maar we hebben nog een aantal opmerkingen. En die gaat ook over bijvoorbeeld uh, de kosten. Het raadstuk spreekt van dubbele kosten, maar uit het stuk blijkt iets anders. Het blijkt dat er eigenlijk onvolledig geraamd is... en dat er niet de volledige stichtingskosten in zicht uh, waren... Um, dat, dat staat op zich goed uitgelegd in het stuk. Uh, ik ben wel een beetje in verwarring van welke begroting nu nog onder de, de stukken moet liggen die, die we met elkaar gehad hebben. Want ik, ik meende dat wij uh, inzicht hadden in alle kosten. Dus ik ben wel heel benieuwd waar het daarover gaat. En um, als het gaat om onvolledige ramen, dan vind ik het wel eigenlijk vreemd dat we niet in een eerder stadium daarover geïnformeerd zijn. Dat er in het begin niet helder was uh, wat de totale stichtingskosten zouden behelzen. Kan ik me nauwelijks iets meer voorstellen, want die risico's moet je toch met elkaar begroten. Maar ik heb gelezen uit de stukken dat er uh, uh, aanvankelijk gewoon een, een, een bijdrage gevraagd is aan de Raad om het te starten. Uh, en dat later pas de rest uh, ingeschat kon worden. Gezien de grote projecten die nog op ons afkomen... spreek ik de wens uit dat we dat soort risico's met elkaar eerder in kaart brengen... zodat we dat dan ook in een eerder stadium met elkaar over hebben. Dan heb ik nog een vraag uh, over de, het ontwerp zelf. De aandacht in dit ontwerp gaat... Uh, ook naar een goede stalling van de voertuigen, of de vaartuigen moet ik zeggen, op het strand. En dit, in, in dit in het ontwerp is die stalling ook van een hoge technische kwaliteit. Uh, maar daarnaast is er ook sprake van een winterstalling in de Lineostraat bij, uh, bij de brandweer. En mijn vraag is, wordt daar straks ook nog gebruik van gemaakt van die winterstalling in de Lineostraat? En is dan die technische hoge kwaliteit voor de stalling op strand ook wel noodzakelijk? Nou, Tot slot als het gaat om uh, duurzaamheid, uh, denk ik dat het heel positief is dat er sprake is van onderhoudsarme kwaliteit. De Partij van de Arbeid heeft al eerder aangegeven dat wat ons betreft, elk voorstel voorzien moet worden van een duurzaamheidsparagraaf, omdat dat uh, wat ons betreft ook is noodzakelijk voor toekomstige investeringen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. wij gaan naar het GBZ Gemeentebelangen Zandvoort. Wie mag het woord geven? De heer Miezenbeek. Juist. Uh, wij hebben enkele vragen gesteld aan de wethouder. Die zijn beantwoord. Dat was voor ons heel duidelijk. Wat uh, ons wel opvalt is dat een uh, meerjaren onderhoudsprognose achteraf gemaakt wordt. En dat ik, vind ik dat een beetje vreemd. Want dan weet je dus niet vooraf welke jaarlijkse kosten je eigenlijk gaat krijgen. Dus ik zou wel uh, willen voorstellen om daar nog eens naar te kijken... om dat toch vooraf uh, op te zetten. Voor de uh, vinden wij het een prachtig ontwerp... en uh, wij vinden het heel zeer noodzakelijk dat het er komt. Dus dat is GBZ. Dank u wel, heer Missenbeek. GroenLinks, meneer L. Gabali. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, um, we vinden het een mooi plan, goed plan. Wat ons betreft een hamerstuk. Eén klein vraagje nog, maar is niet essentieel, vinden wij. Um, we lezen bij de kanttekening en de risico's dat uh, het, het bedrag waar er nu om wordt gevraagd uh, ook misschien wel niet genoeg is. Um, en er staat bij dat vooral de bouwkosten daarin uh, meewegen en dat die heel erg hoog zijn, dat weten we allemaal op het moment. Uh, ziet de wethouder daar een heel groot risico in of hoe definieert hij dat risico? En tot slot, ja, ik vind het wel apart dat wij hier over de reddingsbrigade praten en we vervolgens met z'n het over duurzaamheid gaan hebben. Ik ben er wel blij mee, maar het lijkt wel voor we in je verkiezingsmodus zitten. En dat uh, lijkt me niet de bedoeling van dit onderwerp. Het onderwerp verdient meer respect. Dankjewel. Dank u wel. Het CDA, wie mag ik daar het woord geven? De heer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, de zichtbaarheid van de ZRB en het veiligheidsgevoel... wordt door deze nieuwe plannen vergroot. Voor de zandvoerters en uh, de toeristen. Goede zaak. Maar wij worden wel geconfronteerd met een enorme overschrijding. Uh, veel kosten hadden, uh, zoals mevrouw Koper al aangaf... Uh, voorzien kunnen worden. Zoals uh, he, grondkosten, uh, sloop, uh, et cetera... Uh, toch zijn deze kosten niet eerder meegenomen. Kan de wethouder uh, hier wat meer toelichting uh, opgeven... dus waarom die kosten niet mee zijn genomen? En uh, nou, in een eerder stadium... Uh, is de Raad al geïnformeerd dat het bedrag hoger werd... en zijn de kosten al uh, meegenomen in de begroting. Maar wij hebben wel nog een aantal vragen en opmerkingen. Uh, de ZRB heeft uh, volgens eerdere informatie de wens geuit... om een deel van de inrichtingskosten gesubsidieerd uh, te krijgen. Uh, komt hier nog subsidie voor beschikbaar? Uh, wij hebben de tekeningen gezien, maar wij vroegen ons af... of de reddingspost niet onderheid dient te worden. Uh, hè, net als de jaren rond paviljoens. Hij moet, al, hij moet wel 40 jaar uh, blijven staan... Uh, wat uh, zijn de baten van de duur, duurzaamheidsinvestering uh, van de 40.000 euro? Wat uh, is er gekeken naar de terug, uh, terugverdientijd uh, daarvan? Uh, heeft de wethouder gekeken uh, naar de mogelijkheid om fondsen te werven? Uh, volgende vraag. Uh, er is eerdere besluitvorming genomen over de twee posten. Uh, hoe ziet de wethouder dit scenario nu verder? Uh, doelend op uh, Noord komt daar uh, renovatie. Uh, volgende vraag. Uh, zit er eventuele twee ton aan btw-voordeel? Zit die meegerekend in deze kosten? Dus in die 1,2 uh, miljoen. Uh, gaan de kosten voor beheer en onderhoud uh, omhoog? door het uh, bouwen van deze nieuwe post. Dat zijn eigenlijk aansluitend op uh, GBZ. Uh, hey, de, door het nieuwe meerjarenonderhoudsplan. Uh, Eén laatste vraag. Uh, er wordt een bouwteam samengesteld. Uh, we begrijpen dat dat een nieuwe ontwikkeling uh, is. Heeft het ook nog gevolg voor de kosten? Kunnen hierdoor de kosten niet uh, omlaag? En uh, de laatste vraag. Uh, uh, is het uh, dezelfde architect uh, als de post in Katwijk? Of uh, waarom is er gekozen voor, uh, voor deze architect? Uh, nou ja, dank u wel, uh, voorzitter. Dank u wel, heer Enstra. U bent aardig op weg ook met uw spreektijd. En mag u erop attenderen dat u technische vragen ook... U heeft aardig wat vragen. U mag ze ook vooraf schriftelijk indienen, zodat... ...de wethouder zich daarop kan voorbereiden en zeker antwoorden heeft. Ik, ik weet niet of dat nu gaat lukken, maar dat zullen we zo horen van wethouder Beretsen. Dank u wel. Het woord is aan OPZ, de heer de Wolf. Dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn we ook heel tevreden met uh, nieuwbouw. Het is ook hoog uh, noodzakelijk om wat uh, gebeuren gaat. Ik sluit me ook aan met vorige sprekers. Enkel wij waren ook al geschrokken met een uh, overschrijding van een dubbeling. Maar dat hebben we al gezien en ook te horen gekregen, geantwoord van de heer Bernsen. Uh, eigenlijk wat uh, wij eigenlijk bij zitten ook, dat is eigenlijk een post directiekosten van 2,5 ton. Dat vinden we eigenlijk vrij hoog. Ik weet niet uh, waar het vandaan komt. En of het ook nader toegelicht gaat worden. Verder eigenlijk een ontwerp, een opmerking over het ontwerp. Uh, het is nu eigenlijk uh, gebouwd zoals het uh, gepresenteerd werd, meer naar de zeekant toe. We zien toch eigenlijk graag dat het zo meer op de zeereep gebouwd gaat worden. Uh, waar we ook eigenlijk mee zitten is de duurzaamheid, het zonnepaneel en dergelijke. We vragen ons ook af, is er ook uh, oog op het daklandschap? Zeg maar, dat je ook vanaf de boulevard een, uh, een goed beeld krijgt van het gebouw... en dat het niet storend is in het geheel. Dat waren voorlopig mijn vragen. Dank u wel, heer De Wolf. Dan geven wij in de eerste termijn het woord aan... Wethouder Berendsen. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, over het algemeen hoor ik in ieder geval positieve uh, berichten over, uh, over de nieuwbouw voor de reddingsbrigade. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat terecht is. Um, uh, de veiligheid op het strand is een taak van de gemeente. En in mijn ogen ook een hele belangrijke taak. Uh, zeker als we kijken naar uh, de functie die wij als, als standvoort vervullen in het toerisme en het aantrekken van bezoekers die hier op het strand komen vertoeven. Uh, even een algemene opmerking. Ik heb iedereen, alle fracties heb ik uitgenodigd om zeg maar, vooraf de vragen te stellen. En ik vind het jammer dat er toch nu een aantal technische vragen gesteld worden... Eh, waarop ik eh, voor een gedeelte een antwoord heb. Maar ik heb gelukkig eh, bijstand van de projectleider Ivar Dijk die daar zit. Dus Ivar, misschien dat het goed is dat je vast hier komt zitten... dan kun je mij zo meteen even helpen met beantwoorden van een paar technische vragen... waar ik even het antwoord op schuldig moet blijven. Eh, als we praten over... Eh... Dank u wel meneer Van Tichelen voor uw lesje duurzaamheid. Eh, er zijn een aantal dingen die ik eh, al regelmatig voorbij op, heb horen komen... Um, um, ja, ik kan u niet uh, van standpunt doen veranderen u mij ook niet helemaal denk ik um, maar ik wil er toch wel op wijzen dat zeg maar, die duurzaamheidsmaatregelen die we treffen dat die aan de andere kant natuurlijk ook een besparing opleveren uh, dus uh, u kunt er tegenstander zijn van zonnepanelen maar die leveren natuurlijk toch een bepaald voordeel op in het gebruik en als we kijken naar de, de, de kosten uh, die daarmee gemoeid gaan met die uh, duurzaamheidsmaatregelen dan denk ik dat we op termijn in ieder geval die besparing realiseren. Dus dat is dan toch wel even, los dat de temperatuur, eh, de CO2 teruggave... en de, de opwarming van de aarde er niet door beïnvloed worden... Eh, besparen we in ieder geval wel eh, wat geld. Eh, D66 eh, die heeft het over verdubbeling van kosten. Ik, ik vind dat een onjuiste benaming omdat, en ja, dan moet ik even teruggrijpen op mijn voorganger... die zeg maar in de tijd besloten heeft om dit probleem in de tijd zo aan te vliegen. En ik heb in ieder geval in mijn staf, heb ik aangegeven... dat doen we dus nooit weer zo. Of we gaan gewoon volledig ramen... Of we maken geen raming, maar we maken niet een raming zo even over de duim of met een natte vinger. Waarbij we eigenlijk al wel van tevoren weten dat we niet alle kosten meenemen. Dat is geen manier van doen. En ik vind ook dat dat eigenlijk niet kan. Dus daarvoor mijn excuses, maar ik heb er nog eenmaal mee te maken. Um. Ik heb aangegeven eh, op de vraag van meneer Hendricks van de VVD. Daarop is een antwoord geko gekomen in, in een globale kostenopzet. Die heeft u volgens mij via de Griffie allemaal ontvangen. En ik heb daarbij aangeboden van: er is een uitgebreide kostenopgave, maar u kunt zich voorstellen dat om eh, er moet nog een aanbesteding plaatsvinden dat we daarmee vertrouwelijk om willen gaan. Als u zegt van, eh, verstrekken ons die gegevens in, op een vertrouwelijke manier en u wil ze allemaal hebben, dan heb ik daar op zichzelf geen, eh, geen enkel probleem mee. Maar ik vraag u dan wel uitdrukkelijk om daar op een hele vertrouwelijke manier uiteraard mee om te gaan, omdat die aanbesteding nog plaats moet vinden. Dus dat hoor ik graag in tweede termijn van u, of u daar op prijs stelt, dan kan dat uiteraard gerealiseerd worden. Daar heb ik geen enkele probleem mee. Eh, ik ben blij, uh, uh, meneer Hendricks, met uw steun. Hè. U vindt ook dat het uiterst belangrijk is, net zo goed als uh, mevrouw Koper. Um, um, de kostenonderbouwing uh, die u graag wil zien, u heeft hem al even gezien. Maar um, als u er op prijs stelt, dan kunnen we die onder geheimhouding verder verstrekken. Um, de partij van de arbeid die um, uh, zegt ook hè, van uh, ja uh, hoe het eigenlijk gelopen is, dat had anders gemoeten. Nou daar ben ik het volledig mee eens. Dat heb ik van de week heb ik dat ook in het onderling overleg wat wij gehad hebben, heb ik al, uh, al uh, gezegd. U zegt van wij hadden graag eerder op de hoogte gesteld worden. Uh, ...daar ben ik het niet mee eens, want we hebben in de tussentijdse mededeling... ...en eigenlijk ook aan het begin wel gezegd van dit is een hele grove raming... ...en eh, daar zal waarschijnlijk, eh, daar, daar komt zeker het een en ander komt daarbij. Dus volgens mij hebben wij in de mededelingen die u tussentijds van ons gehad heeft... ...al wel in ieder geval de waarschuwing afgegeven van dat met die zeston gaan we het zeker niet redden. Ten aanzien van de noodzakelijkheid van zomerstalling en winterstalling... Uh, het is natuurlijk zo dat, uh, zeg maar, vooralsnog blijven wij gebruik maken van de winterstalling op de Straat, het VHK-gebouw, uh, wat daar uh, van de brandweer is. Maar ik denk er wel goed dat het goed is dat we toch ook naar die zomerstalling kijken. Want die zomerstalling, de, ja, dat gaat niet alleen maar over de maanden uh, juni, juli, augustus, maar dat gaat natuurlijk, uh, we praten uh, over uh, duursporten, uh, of uh, de deursporten. Dus er wordt ook meer in andere, op andere momenten voor en najaar meer gebruik van gemaakt. Waarbij het ook de bedoeling is zeker dat de reddingsbrigade ook bezet is. En gezien de verschillende weersomstandigheden waar we gewoon mee te maken hebben. Denk ik dat het goed is dat we ook de zomerstalling op een goed geoutilleerde wijze laten plaatsvinden. Dus wat dat betreft, ja er blijft een winterstalling. Maar als u mij vraagt dan is die zomerstalling zo noodzakelijk en we praten over een kwalitatief goed gebouw... dan denk ik van dat het antwoord erop is ja, we moeten dat zo uitvoeren. Um, GBZ heeft dat gevraagd over... Um, zeg maar, um, die vragen zijn ook beantwoord, hè, met name over de onderheiding. Het CDA komt daar ook nog een keer uh, op, uh, op uh, terug. Uh, ja, dat is, uh, dat is uiteraard de bedoeling. Uh, dat blijkt niet uit de tekeningen, maar het uh, pand wordt wel onderheid. Um, uh, dus dat is op zichzelf is dat, uh, is dat een, een duidelijk antwoord. Ten aanzien van eh, de onderhoudskosten vooraf, achteraf, eh, dat laat ik even over. Denk ik aan onze projectleider, die kan daar wellicht wat, uh, wat over zeggen. Eh, GroenLinks kwam met één vraag van: hoe groot is het, eh, is het risico dat we een budgetoverschrijding hebben? Nou, eh, ik heb in mijn maatschappelijke carrière diverse bouwprojecten uit mogen voeren. En als er één ding is wat ik niet wilde hebben, dat was budgetoverschrijding. En daar hebben we met de staf ook heel nadrukkelijk over gesproken. Dat er een goed bouwteam op, uh, op moet komen. Dat er ook goede afspraken gemaakt worden met aannemers en met installateurs. Dat er geen sprake mag zijn van een, uh, een, uh, een overschrijding van, uh, van de bouwkosten. Gebudgeteerd en, en wel. Uh, en, uh, we denken er ook nog aan om bijvoorbeeld een, een bepaalde bonusconstructie misschien wel in te bouwen, waarbij we in ieder geval voorkomen dat er budgetoverschrijdingen komen en waarbij we ook realiseren dat er binnen het geplande tijdsbestek, want het moet in feite wel deze winter gebouwd worden, zodanig dat het volgende zomer klaar is, dat we dat ook kunnen realiseren. Dus daar zijn we nog over aan het, aan het nadenken hoe we dat precies, precies gaan doen. Um, van de CDA kreeg ik wat vragen over inventaris. Uh, die vraag is mij niet bekend, dus, uh, dus dat weet ik niet. Uh, onderheid, ja. Uh, terugverdientheid, duurzaamheid, dat is een vraag die ik dan nog even bij meneer Dijk wil, uh, wil stallen. Uh, er is in het verleden is er wel gesproken over zeg maar, uh, onderhoud van beide uh, de posten... Het is zo dat zeg maar, de renovatie of het onderhoud van de Post Noord op een normale manier plaatsvindt. Het is niet de bedoeling dat we zeg maar, binnen als termijn daar ook een dergelijke, eenzelfde soort gebouwen neer gaan zetten. Zeg maar, de staat van dat gebouw is zodanig dat dat met enige renovatiekosten, dat dat in ieder geval nog een behoorlijke tijd mee kan. U heeft een vraag gesteld even over de BTW. Daar zijn we nog over aan het onderhandelen on van, uh, of liever gezegd, daar kijken we nog naar van wat we daarmee kunnen, kunnen doen. De 1,2 miljoen zoals u uh, heeft kunnen lezen, dat is inclusief BTW. Dus uh, het kan hoogstens zo zijn dat we straks nog een voordeel hebben van 2 ton als we toch uh, op de een of andere manier die BTW uh, weg kunnen poetsen. Maar daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen, want dat is nog... In, in, in, in, in eigenlijk nog in, in studie um, het is volgens mij niet dezelfde architect, dat is ook de vraag die u gesteld heeft, maar eerlijk gezegd weet ik dat niet precies, maar sorry het is een andere architect, dat hoor ik nu. Uh, die indruk die had ik al. Maar uh, ik kan me voorstellen dat u zegt van... God zou wel eens dezelfde architect kunnen zijn... want ze lijken wel wat, uh, wat op elkaar. En ik moet u eerlijk zeggen, wij zijn als bouwteam... of als, als team zijn we ook bezig kijken in Katwijk. Uh, met de architect samen. En die heeft daar ook nog wel wat ideeën opgehaald... Uh, die hij later in het definitieve ontwerp van, uh, van Zandwoord heeft, uh, heeft verwerkt. Uh, ja, we hebben een bouwteam... Uh, dat is juist de bedoeling om zeg maar, een strakte begeleiding te hebben. En zodanig dat we ook niet uit de kosten schieten voor wat betreft de realisatie van de bouw. Eh, OPZ heeft ook eh, gevraagd naar een overschrijding van dubbele kosten. Nou, Ik heb net al even uitgelegd dat ik vind dat dat een verkeerde benaming is. Want eh, dubbele kosten, dan, eh, dan gaan we iets bouwen voor zes ton. Maar dat wordt dan eh, 1,2 eh, 2 miljoen. Eh, zoiets als de verbouwing van eh, het Tweede Kamergebouw. Eh, waar ze nog moeten beginnen. En nu al met een overschrijding zitten van de bouwkosten. Ik vind dat op zichzelf knap. Maar dat is in ieder geval niet iets wat wij willen. Eh, de... Eh, u zegt eh, van meer naar de zeereep. Eh, dat is misschien wel goed om dat te vermelden. Omdat eh, wij eh, eigenlijk natuurlijk zo dicht mogelijk tegen de zeereep aan willen bouwen. Alleen we hebben daar te maken met hele strikte regels van Rijnland. En, eh, en daar zitten we gewoon aan vast. En dat is ook een vraag die naar voren kwam eh, tijdens de bewonersavond. van: eh, Willen jullie zo dicht mogelijk tegen de zeereep aanbouwen... Eh, want dat, dat geeft ons in ieder geval het meest conform met het uitzicht. Dus daar zijn we ook wel mee bezig. Daar zijn we ook in gesprek mee met, eh, met Rijnland. Alleen eh, ja, de mensen die zeg maar, hier al langer zitten... die weten dat Rijnland wat dat betreft redelijk onwrikbaar is in, eh, in zeg maar, zijn standpunten. En eh, ja, ook wel eens enigszins tot onze frustratie. Ook omdat de kustlijn eigenlijk een beetje geribbeld loopt... Hè? En eh, juist op de plek van waar we zitten met de nieuwbouw voor de reddingsbrigade loopt die eigenlijk wat meer naar, de, meer naar de zee toe. En daar zouden we nog weer verder naar voren moeten bouwen. En dat willen we ook eigenlijk niet, want we willen toch wel proberen om zeg maar, met de strandpaviljoens één lijn te vormen. Eh, dus daar zijn we nog, eh, nog eh, over bezig. Eh, we moeten daar minimaal een afstand van acht meter aan houden. Maar we proberen natuurlijk zoveel mogelijk in ieder geval toch te voldoen aan, eh, aan de zeereep. Eh, terecht dat u zegt van eh, besteed aandacht aan het eh, dakplak en dat dat niet eh, heel slordig uitziet. Nou, ik persoonlijk zou zeggen van eh, eh, laten we dat ook eens doen bij alle andere strandpaviljoens. Want eh, als je dan over de boulevard loopt, dan is daar nog een heleboel aan te verbeteren. Maar ik geloof dat eh, als ik kijk naar eh, de technische installatie zoals wij hem nu plaatsen, grotendeels niet op het dak, maar voor een gedeelte natuurlijk wel op het dak met de zonnepanelen. Dan denk ik dat we daar alleszins eh, tot een acceptabele oplossing eh, komen. Eh, dan blijven er nog twee vragen, denk ik, over. Uh, dat was de terugverdiendheid van de zonnepanelen. Ik weet niet, Iva, of jij daar iets over kunt vertellen. Uh, als het mag, meneer de voorzitter, wou ik... Uh, maar dat mag ik niet. Maar... Nou, nou, dat mag ik best zo, hoor. Uh, heer Dijk, uh, inderdaad graag het woord om uh, de rest van de vragen te beantwoorden. Dan, uh, ja. dan is dat eerste termijn uh, okay. geweest. Dank u wel. Dank u wel. Ik had nog een uh, opmerking gehoord over de, uh, de stalling van de vaartuigen... Uh, er wordt van gezegd dat het een uh, hoge technische kwaliteit zou hebben. Maar dat hebben we juist ook bezuinigd in het ontwerp. Het is juist een niet-geklimatiseerde zone. Zodat we daar zeg maar, ook een bezuinigingsoptie uh, hebben toegepast. Uh, want de rest van het pand is uiteraard wel uh, geklimatiseerd. Maar de, juist de stalling van de vaartuigen niet. Juist vanwege financiële overwegingen ook. Dat is misschien ter verduidelijking. Uh, de vraag over de meerjaren onderhoudsprognose... Uh, Natuurlijk kan je die vooraf ook doen. Daar zullen we ook een, een concept voor maken. Maar pas achteraf, na oplevering... en nadat je zeker weet welke materiaal hebt gebruikt... en hoeveel vierkante meters dat pand nou precies is... en wat de, wat de energetische waarde is van, de, van het pand... kunnen we de definitieve miljardenprognose vast laten stellen. Aan de voorkant van het project kunnen we natuurlijk altijd een concept laten opstellen. Maar die zal uh, nou, enigszins afwijken van die prognose. Huh? ik hoop dat dat antwoord geeft op uw vraag. Uh, dan nog een derde vraag is over de, de terugverdientijden... de kosten van de, van de duurzaamheidsmaatregelen. Ja, dat is ook iets wat we moeten uitrekenen. Uh, er ligt nu een ontwerp. Uh, en dat uh, moet onze uh, adviseur op, uh, van klimaatinstallaties... kan er een berekening op, uh, op loslaten. En uh, daar zal een uh, bepaalde terugverdientijd uit uh, voorkomen... En die uh, kunnen we dan ook met u delen. Wij, dan kunnen we nu nog niet uh, 100% zeker zeggen hoe hoog dat is. Mag dat vragen? Volgens mij wel. hè? Ja, dat maar... mag. Wouden okay. we de vragen? Ja, prima. Dank u wel. Dus dat kun, kan de raad dan nog uh, tegemoet zien. De um, volgende vraag is, is er behoefte aan een tweede termijn? Of is dat niet het geval? De heer De Graaf zie ik. Ik zie de heer Hendricks. Heer De Graaf, D66. Voorzitter, dank u wel. Uh, we zijn blij met de toezegging van de wethouder... dat hij de, de kosten uh, op de raadsnet gaat zetten onder uh, geheimhouding. En Misschien um, voor de tweede termijn niet... een. Juiste vraag, maar dan moet u mij maar ingrijpen, meneer de voorzitter. Ik ben eigenlijk wel benieuwd en de heer Enstra triggerde mij en ook het antwoord van de ambtenaar. Waarom is er eigenlijk gekozen voor één architect, terwijl wij toch de gewoonte hebben om altijd meerdere architecten aan te laten aanbesteden? Eerst nog even. Oh. Wilt u meteen antwoorden, heer Dijk? Ja, als het mag. Ja, nou, ik, Het liefst maken we eerst even de tweede termijn af. Misschien komen er nog meer vragen, ook voor u. Dan kunnen we het in één keer behandelen. Uh, heer Hendricks, VVD. Ja, dank voorzitter. Ik miste nou nog de reactie van de wethouder op de suggestie... Um, om die 40.000 euro die vooral voor uh, duurzaamheidsmaatregelen zijn... die ook te dekken uit uh, de duurzaamheidsfonds. Of uit, nou, voor de post duurzaamheid. En niet uit uh, dit extra geld wat we nu ter beschikking uh, stellen. Daar zijn al bestaande middelen voor waar het, dat zouden kunnen ramen. En... Um, ik zie inderdaad ook uit naar de nadere begroting die we zullen zien. Omdat we inderdaad de oude partij vroeger ook even naar... Uh, toch al vraagteken stellen bij de directiekosten die vrij hoog uh, zijn. Dus die uh, zien we graag tegemoet. Dank u wel, heer Hendricks. Zijn er nog meer partijen die de tweede termijn willen gebruiken? Ik zie de vinger van de heer Enstra... Uh, nou goed, ik wil de wethouder nog bedanken voor de volledige beantwoording. En uh, ga nog even benadrukken dat het uh, CDA graag behoedzaam wilt begroten en overschrijding uh, uh, wilt vo voorkomen. Dank u wel. Dank u wel, heer Enstra. Heer Kramer. Ja, even een toelichtende vraag. Ik hoor de term bouwteam. Houdt dat in dat we een onderhandse besteding krijgen met één aannemer? En zo ja, past dat in het aanbestedingsbeleid van de gemeente Zandvoort? Dank u wel. Dit waren dan de vragen in de tweede termijn. Het is aan de heer Berendsen of aan de heer Dijk. Een van de twee mag beginnen eh, om deze vraag te beantwoorden. Uh, ik wil even beginnen dan even met de vraag van meneer Hendricks over zeg maar, de besteding, of liever zegt het, het, het, het, waar dan eigenlijk die 40.000 euro uitgedekt wordt. Nou, ik wil dat best nog eens even opnemen met mijn collega van of dat nou een handige, een handige zaak is. Uh, ...blijft natuurlijk uh, een deel van de stichtingskosten. En of we dat nou uit de uh, linker broekzak of uit de rechtse broekzak financieren... Dat, uh, ...dat is denk ik om het even, waar het hier met name natuurlijk om gaat... ...is zeg maar het helder krijgen van de totale stichtingskosten. En ik vind dat in dit stadig, vind ik het belangrijk. Dus de suggestie uh, die u doet, die, uh, die neem ik mee. Of mijn collega van duurzaamheid daarmee happy is, dat weet ik niet... ...maar dat zal we dan met hem, zal ik dat met hem uitvechten. Uh, ik ben blij met de opmerking in ieder geval van meneer Enstra. Maar wat dat betreft zitten we helemaal op één lijn. Uh, ook dit uh, college is er niet voor om geld uit te geven als het niet hoeft. Dus dat, uh, dus dat zullen we wat dat betreft uh, zeker niet doen. En Ivar, misschien dat jij de andere vragen Ja, heer Dijk. Ja, als u gaat de gang. Nog even een antwoord op die architecten. Die is uh, niet één op één uh, geselecteerd. Maar die is op basis van een uh, aanbesteding ook geselecteerd. Dus er zijn drie partijen gevraagd. En die hebben meegedaan met die aanbesteding. En daar is deze architect als winnaar uitgekomen. Um, en over uw vraag. Over het, uh, de aanbesteding van de bouwer. Uh, dat zal gaan via een meervoudige onderhandse aanbesteding. En dan het type contractvorm. Daar moeten we nog even naar kijken. Dat, wordt, dat is nu het bouwteam. Maar dat zou best kunnen zijn dat het een ander type contract wordt. Maar de aanbestedingsvorm wordt in ieder geval meervoudig onderhands. Duidelijk, dank u wel. Um, ik begrijp het in ieder geval uit de woorden van D66 dat dit een uh, bespreekstuk wordt richting uh, de raadsvergadering. Daarmee uh, sluit ik dit agendapunt. Door naar agendapunt 5, bestuursagenda 2019-2022. Ook dit punt vraagt even om een, om een inleiding. Bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma 2018-2022 heeft het college toegezegd begin 2019 de bestuursagenda 2019-2022 uit te brengen. De bestuursagenda is de termijnkalender van het college. Heeft een dynamisch karakter en maakt integraal onderdeel uit van de PNC-cyclus. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld om nadere accenten te leggen. Het college vraagt de Raadscommissie het volgende. De bestuursagenda te beoordelen op volledigheid. De bestuursagenda te beoordelen op prioritering. Met de Raadscommissie de haalbaarheid van de bestuursagenda te bespreken. De effecten van eventueel gewenste aanpassingen te bespreken. Voordat de leden van de commissie het woord krijgen... eerst uh, de insprekers. Zijn er insprekers aanwezig op dit agendapunt? Ik zie van niet... Dan gaan wij uh, de leden van de commissie uh, langs. En dan wil ik graag beginnen bij aan mijn linkerzijde bij OPZ, wie mag ik het woord geven? De heer Kramer. Dank u, voorz Dank u voorzitter. Nou, naar aan, naar uh, mening van OPZ is het uh, meer dan volledig op misschien wat kleine aanvullingen na. Dus uh, vooral complimenten naar het college voor, voor uh, deze uitgebreide bestuursagenda. Um, wat ons betreft komt de prioritering ambitieus over... maar uh, zal zeker uitvoerbaar zijn als uh, deze zo aan ons is uh, gepresenteerd. Zo niet, uh, dan horen wij dat graag. Als het gaat over uh, inhoudelijke punten... dan uh, is het programma 4.1 Ruimtelijke Ontwikkeling. Uh, daar is benoemd uh, dat wij... Uh, ...inzage krijgen in de voortgang van de juridische procedure van het Watertorenplein in Q1, Q2. Uh, uit, uiteraard zal daar uh, op een gegeven moment ook een uitspraak zijn. En we zouden het toch prettig vinden als uh, in de bestuursagenda dan ook uh, vast uh, de activiteiten die op dat moment uh, moeten plaatsvinden... ...en waar de raad over gaat besluiten, dat die uh, worden opgenomen en eventueel in tijd, PM, afhankelijk van uh, de juridische uitspraak. Um, dan daar uh, onder diezelfde beleidsveld staat uh, de herijking van de woonvisie Zandvoort in Q2. Nou, we zouden die graag uh, de eerste dag van Q2 zien. Uh, hij mag blijven staan in Q2, maar het liefst de eerste dag. Uh, wij vinden dat een ongelooflijk uh, belangrijk uh, stuk, gezien uh, alle projecten die wij uh, zeg maar op stapel hebben, maar ook uh, alle problematiek uh, die, uh, waar de wethouder net een mededeling over heeft gedaan met betrekking tot Noord. Um, in Q3 wil het college met ons op basis van een nota over de welstandsverordening met de raad in discussie voeren over het gewenste welstandsbeleid. Uh, wordt hiermee bedoeld dat in Q3 ook een nieuwe nota welstandsverordening wordt uitgebracht of krijgen we die eerder als daar een discussie over moet plaatsvinden? Dan... Uh... Voorzitter, gaan we over naar beleidspeld uh, 4.3. Uh, nou, daar in Q2 krijgen wij bij de voorjaarsnota's iedere keer de grondexploitatie. Nou, uh, als openzet vragen we nogmaals aandacht... ...dat deze nu wel voorzien zijn eh, met betrekking tot programma risico-kansen... ...en eh, alle zaken eromheen, maar dat het ook zijn doorgerekend... ...in ieder geval met het programma sociale woningbouw... ...wat wij met elkaar hebben afgesproken in het amendement. Over eh, duurzaamheid, eh, daar krijgen we in Q2 een uitvoeringsprogramma. Eh, Openzet mist nog, eh, zeg maar, als actie... Uh, het, wat in het klimaatakkoord is afgesproken. Dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte uh, moet hebben opgesteld. Uh, dat zal u aanspreken. Uh, hè? Meneer Van Tichelen. Uh, maar toch uh, in die transitievisie uh, zeg maar, uh, uh, per wijk moet zijn vastgelegd uh, hoe en wanneer de wijk wordt verduurzaamd. Dus de vraag is, zit die in het uitvoeringsprogramma of is dat nog een aparte notitie die wij nadien krijgen? En um, nou, hierbij wil ik het even laten. Dank u wel, meneer Kramer. Uh, de heer Metters, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor het CDA geldt ook complimenten voor deze bestuursagenda. Uh, als je, als, je, als je hem ziet, dan is hij ambitieus. En uh, daar zal over nagedacht zijn. En ik uh, hoop dat het dus ook uh, goed gaat komen. Dat zullen we ook in de gaten houden. Daar zitten we natuurlijk ook voor. Daar is hij voor gemaakt. Ik heb een enkele opmerking. Niet zoveel enkele opmerking heb ik. Uh, ik onderschrijf wat door OPZ uh, gezegd is. En ik wil het toch, toch doen, omdat ook wij dat verschrikkelijk belangrijk vinden. Dat is die woonvisie. Het uitvoeringsprogramma wonen in het tweede kwartaal... dus dat zit er lekker snel aan te komen. Daar kijken we naar uit, essentieel voor Zandvoort. Uh, een vraag aan in aanleiding het omgevingsplan Strand... Uh, is natuurlijk uh, heel erg belangrijk, want in het omgevingsplan... dat lees je ook terug in de, uh, in de clusters op andere onderdelen... staat een heleboel. Dat heeft met uh, standplaatsen te maken met uh, voertuigen op het strand... vaartuigen, noem alles maar op. Uh, ik zie dat het omgevingsplan voor 2019 in het derde kwartaal genoemd staat. En ik heb begrepen dat er een middelse van uitgangspunten beschikbaar is. Uh, omdat het zo'n essentieel stuk is en zo belangrijk is, is mijn vraag naar leiding hiervan. Uh, klopt dat? En uh, komt dat ook naar de Raad? Wat zit dat in de procedure? Hoe zit de procedure als het gaat om de noten van uitgangspunten voor het omgevingsplan strand in elkaar? Omdat het zo belangrijk is op dit moment. Denken wij in elk geval. Uh, dan het uh, uh, beheer en onderhoud. Een hele goede zaak dat uh, ook vroeg in het kwartaal al van 2019... die haalbaarheidsonderzoeken komen. Naar de krocht, uh, Mariënschool, Tolweg, noem maar op. Essentieel, woningen, woonruimte zoeken. Uh, maar dan uh, valt het ons op dat als het gaat om het haalbaarheidsonderzoek... naar de integrale gebiedsontwikkeling Duinstraat, voormalige brandweerkazerne. Dat in uh, 2021 Q1 staat. Dat is dan wel erg laat, want het is ook zo'n mooi gebied... waar je uh, als het gaat om woningen, zorg, uh, noem maar op, doorstromen realiseren. Dus mijn vraag hier is, waarom is dat zo laat uh, weggezet? In tegenstelling tot de anderen die gelukkig in een vroeg stadium... en heel actief naar de Raad toe zullen komen. Uh, ja, ik had een opmerking over de parkeren. Dat kan er ook eigenlijk niet uitblijven wat dat betreft. Uh, maar u heeft